Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In Duitsland gaan vandaag de laatste drie kerncentrales dicht. Dat zou vorig jaar al gebeuren. Maar vanwege de energiecrisis door de oorlog in Oekraïne werd die sluiting uitgesteld. De bedoeling is nu dat alle drie de kerncentrales tegen middernacht dicht zijn. De productie is de afgelopen jaren al teruggebracht. Maar na vandaag wordt er helemaal geen energie meer opgewekt. Dan begint de sloop van de centrales. en Dat gaat nog jaren duren. In Soedan wordt al de hele dag zwaar gevochten tussen het leger en een paramilitaire strijdgroep. Op beelden op sociale media zijn straaljagers en explosies te zien in de hoofdstad Khartoum. De partijen spreken elkaar tegen over wie de macht heeft over het presidentieel paleis en een militaire basis in het noorden van het land. Een Soedanese organisatie van artsen meldt dat er drie burgers zijn omgekomen bij de gevechten. Een tientallen mensen zijn gewond geraakt. De Nederlandse ambassade adviseert Nederlanders in het land thuis te blijven. De meeste leden van Ja21 steunen voorstellen om de partij democratischer te maken, bleek vandaag op een ledenvergadering. Twee weken geleden verscheen een kritische brief, die ook door prominente leden was ondertekend. Ze vinden dat een kleine groep binnen de partij te veel macht heeft. Het bestuur van ja 21 beloofde eerder al beterschap. Zo komt er een partijraad om leden meer inspraak te geven over de koers van de partij. En ook wordt het bestuur voortaan democratisch gekozen. En politici mogen geen dubbelfuncties meer hebben. Polen importeert voorlopig geen graan, honing en andere voedselproducten meer uit de Oekraïne. Dat gebeurt om de eigen boeren te beschermen, zegt de Poolse regering. De graan uit Oekraïne is veel goedkoper dan dat uit Polen. De leider van de grootste regeringspartij benadrukt dat Polen wel bondgenoot blijft van Oekraïne. Het weer. Vanavond is het op de meeste plekken bewolkt. minimaal liggen tussen de 4 en 7 graden. Morgen ook bewolkt, maar af en toe ook wat zon. Het wordt maximaal 14 graden.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 Ik heb mijn tijd aan jou verspild. Ik heb me steeds maar weer verbeeld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 It's not. niet zo staat wordt mijn moeite niet beloond zeg me dan zou ik gaan start hier, het tweede uur van Entertainment for You. Mijn naam is Fred Heij en als je zit eet, eet smakelijk. We gaan naar een uh, verzoekplaatje van Joop. En die wilde graag het zavondje horen met de bongo -song. Nou, ik zou zeggen, zet hem lekker hard, stoel aan de kant en gaan Geweldig nummer, hè? Entertainment for you. Meer dan radio. Cheska en Pitbull. En I love you, baby. Right. I need you, baby. You no. Esta noche It's <laughs> I can't. Cheska en uh, Pitbull. En Tukjero, baby. En dat allemaal hierbij. Cfm Entertainment for You. En dat allemaal tot de klokjes van 7 uur. Mijn naam is Fred Hey. En als je zit te eten, eet smakelijk. En uh, ja. The Bad Boys. Blue. And You're a Woman. And I'm a Man. Lekkere zomerse muziek hier uh, vanaf de tolweg, Tina. Ja. Yeah. Zeker bij blijven. Een verzoekje aangevragen, dat kan ook nog. Ga even naar zfmartiesten.nl en rechtboven in de hoek even klikken. Tonight. There'll be no tonight. All tight. Let your love light shine bright. In. Woman en I'm a man en ik neem u eventjes mee terug naar 1976 en dat is een hele tijd terug en toen zong Ronnie de Big Bear Bump en uh, ja luister maar komen die herinneringen vanzelf al weer boven 1976, Ronnie. Inmiddels uh, is het uh, gewoon Ron natuurlijk. Ja, ik denk dat hij ongeveer dezelfde leeftijd heeft als uh, dat ik uh, heb. Ja, dus uh, ja. B -b -b -b -b. Entertainment for you. Meer dan radio. Zo is het. Tol Hansen en uh, ja, waar is Mien? Mien die zit achter de Rode Elke man gaf haar een schok, zo schuchter was ze en zo bang. En ze droeg een minirok van anderhalve meter lang. Eens kwam een vrijer bij haar aan, die liet ze in zijn hempie staan. Hij brulde, schat ik hou van jou, kom nou eens hier, doe niet zo flauw. Mien zat in haar nachtjapon, achter de rode rond, al waar hij haar niet vinden kon. Zomaar weg zonder pardon, heeft u haar soms te zien misschien? Mien, waar zit je -mien. Maar Mien zat in haar nachtjapon achter de rode rond. Hij was uitgekookt genoeg en groef een valkuil voor haar deur, waarin hij haar ten huwelijk vroeg. In maneschijn en rozegeur en voor het altaar met zijn bruid klonk eindelijk zijn ja luid. Het haren was niet te verstaan, ze was er stil vandoor gegaan. Mien zat in haar trouwjapon, achter de rode rond. Al waar hij haar niet vinden kon, zomaar weg zonder pardon. Hebt u haar soms gezien misschien? Mien, waar zit je min? Maar Mien zat in haar trouwjapon, achter de rode rond. Hij vond haar alweer gauw En toen hij haar had thuisgebracht Zei die schat, je bent mijn vrouw En dit wordt onze huwelijksnacht Maar bij het bed schrok ze zich dood Haar huwelijkspartner die stond bloot Verwachtingsvol lag hij in bed Maar min schoot heen als een raket Zat zonder nacht ja, tom, achter de rode tenderom, al waar hij haar niet vinden kon. Zomaar weg zonder pardon, ik u haar soms te zien, misschien. Min waar zit je, koe, min, maar min staat zonder nacht ja, tom, achter de rode achter de rode achter de rode It's new tonight The same old stars Look twice as bright The leaves are green And gentle breezes blow I feel as though My arms are wings You won't believe Those crazy things I wanna be Where well, lovers love to go In the old fashioned way, hear my song, and I love you forever. How I love you, oh, kiss night and day. I can stay alone, I'll make you my own, so please hear my prayer I met a certain Someone who Can make me feel The way I do My darling I'm so glad You came my way You know I love For your embrace And no one else Can take your place I love you so That's what I wanna say Hear my song, Hear my song. In, the In the old fashioned way Hear my song And I love you forever How I love, How I love. How I love. For your kiss night and day Can stay alone, I'll make you my own, so please hear my prayer. Hear my song, hear my song. in the old-fashioned way. Hear my song And I'll love you forever. How I love Or oh, you're kissing my hand. I can stay alone, I'll make you my own, so please hear my prayer. I can stay alone, I'll make you my home, so please hear my prayer. Hit. Hit, hit. Kom, dan met mij, Colinda. Toen zeg nu ja, Colinda. Ik wou het alle dagen dat jij hier kwam dagen. Kom, wie wil er met mij dansen? En hey, wie gaat er met me mee? Naar de witte stranden, aan de Nederlandse zee De ja, beste Hollandse hits!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 Dan andere Hazes in bloed, zweet en tranen. En het volgende plaatje is Tino Martin. En hij over: Nee, ik mis je niet. Waar is het misgegaan? Alle beloftes die we maakten... Zijn nu van de baan? Je wilde niet ver. Ken. Al doe ik geen oog meer dicht. Ik hoor jou in elke stem. Maar de woorden klinken vreemd. Nu jij niet bij me bent. Het is niets voor mij, ik heb een hart verloren, nu we niet meer samen zijn, heb ik als medicijn. Is het weer gezellig, hè? Fred hij. Zeker weten hè. En dat was je dan, Tino Martin en ik wist je niet. Dit is Nio. En hij het over one in It a million. Like <laughs> no. Yeah. no. blijf er lekker bij natuurlijk tot 7 oh, uur. Entertainer voor yeah. you. We gotta do the thing. The thing. En zo Bye. nog wat verzoekjes natuurlijk. Yes, the thing. Paha, right now. Kom kom maar, kom maar. Get setter, go getter, nothing better uh. Call me Mr. Bennett, that. Top model, chip to your everyday hood Less than all, but more than a few But I never met one like you Been all over all the world Done a little bit of everything Little bit of everywhere With a little bit of everyone But all the girls I've been with I've seen it takes much to impress But show sure up your glow It makes your soul stand out from all the rest Baby, I could be in love I, I just don't know. I don't know Maybe one thing is for certain Whatever you do is working Other girls don't matter In your presence Can't do what you do There's a million girls yourself, even though that ain't so, baby, 'cause my dog don't know how to eat. But that independent thing I'm with oh, it, all we do is win, baby. I could be in love, but at least maybe one thing is for certain: whatever you do is working, other girls. En had het over de one in a million. Zo is het. Uh, op de remmen, boom, klets, ja. Yeah. What the hell is wrong with you? Geen idee, geen idee. Wat is het weer gezellig, hè, Fred Heij? Luistert naar Entertainment for You. Ik heb op het kastje naast ons bed... jouw foto neergezet. S'avonds voor het slapen gaan... Dan kijk ik jou nog even aan Jouw liefdevolle blik Vertelt me dan dat ik Met een glimlach om je mond In jou mijn grote liefde vond Als ik terugdenk aan die tijd Heb ik beslist geen spijt van dingen Dingen die ik misschien heb laten liggen, of te laat heb opgeraapt. Ik heb geen spijt van ons verleden, van alles wat we altijd samen deden. Er is maar één ding dat me spijt, dat ik jou moet missen voor altijd. Wij begonnen met z'n twee, had ik nog werkelijk geen idee hoe het zou zijn alleen met jou en wat de toekomst voor ons brengen zou. We waren altijd bij elkaar, het ideale liefdespaar, het was de zin van mijn bestaan, maar daar kwam plots op mijn einde aan. Als ik terugdenk aan die tijd.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 voor altijd. Eén ding dat me spijt. Dat ik je kwijt ben. Voor altijd. Prachtig nummer van André duin En voor altijd. En ja, we gaan uh, naar een verzoekje. Dat is uh, afkomstig Miranda uit Rotterdam. Je wilt nog een plaatje horen? Nou, dat kan hoor. Danse Sineke en Vaya Cundillos. Geef me wat tijd. Ik dacht ik red me hier wel zonder jou. Maar dat valt zo tegen. Die eenzaamheid. Is een opgaan met alleen mijn verdriet. vervangen Laat mij maar even Jij bent vertrokken Maar ik wou je niet kwijt Die pijn kost Nog tijd door Miranda uit Rotterdam. En uh, ja, ik, uh, ik, uh, ik, ik, ik, ik moest eigenlijk uh, van de week een beetje denken aan de, aan de piratentijd toch wel. En dat, uh, ja, dat, dat uh, toch in de eten wel heel veel uh, piraten zaten natuurlijk met het Nederlandstalige lied. Maar toen ook, uh, ja, toen uh, kwam dit nummer, ja, kwam mij uh, bekend in de oren. Ik denk nou, laten we die eens even draaien. tijden. Prachtig. Mario Matti was dit. En uh, Liberty. Ja, ooit een... Uh, ooit een geweest van, uh, van iemand die ik heel goed ken. En eh... Uh, <coughs> uh, excuses. Uh, ja, hoe het uh, deze man uh, verder uh, vergaat. Ja, geen idee... Uh, we gaan het, uh, we gaan het uh, gewoon eens een keertje informeren. En uh, ja, dan hoort u meer van mij. Maar eerst nog eventjes. Jannes en hebben de over. Geef die tranen maar naar mij. Is jouw lach, mij zonne Ik ben je kwijt. Ik ben je kwijt. Ik zoek met je mee naar jouw geluk. En als ik het vind, krijg je me terug. Al kost het tijd, een beetje tijd. Maar jij niet eenzaam. Ik laat Jannes, entertainer voor jou. Dat is klokjes zeven. En we gaan verder. ZFM, de zender van Zandvoort en Omstreken. Martijn te kampen. En als ik jou morgen tegenkom... Nou, wat dan, wat dan, wat dan, wat dan? Ja... De diepblauwe zee Jij stond te dansen, daar lagen mijn kansen Het ritme dat nam heel mijn hart met zich mee Ik voelde je lichaam dicht tegen het mijne Ik sloot mijn ogen en dacht aan iets meer Besloot om eens te verdwijnen, maar ik leg me daar niet bij neer. Als ik jou morgen hier weer eens tegenkom, als jij weer met me danst en je draait je om, loop ik achter je aan. Nee, jij mag mij een tweede keer niet laten staan. Als ik jou Stegenkom, neem ik jou in mijn armen en vraag waarom, waar ik fout heb gedaan zit je hart voor me open laat mij toch niet lopen ik laat je zomaar niet gaan Te wachten, te duren Maar nergens zie ik nog een glimp van jouw laar. Ik voel nu echt een gevecht tegen uren Zolang heel mijn hart nog op jou open mag Is er een ander die thuis op je wacht? Of was deze nacht dan iets meer dan een spel? Ik weet hoe jij nu mijn pijn kan verzachten Maar dat vertel ik nog wel Als ik jou morgen hier weer eens tegenkom Als jij weer met me dans je draait je om Loop ik achter je aan Nee, je mag mij een tweede keer niet laten staan Als ik jou morgen hier weer Stegenkom Neem ik jou in mijn armen En vraag waarom wat ik faalt heb gedaan Zet je hart voor me open Laat mij toch niet lopen Ik laat je Zomaar niet gaan Nee, ik laat je Zomaar niet gaan niet gaan. Martijn te Kamp en als ik jou morgen tegenkomt, nou dan gaan we knuffelen hoor. Ja, hey, ehm, nog een verzoekplaatje afkomstig van de WP Rotterdam. Die vraagt me aan voor Miranda. Uh, voor uh, DJ Fred dankjewel de Soka. en voor de rest iedereen die luistert ik heb genomen Vincent en dat je trots bent op mij Nog nooit hoorde je zoveel hits op één radiostation Eén radiostation radio, radio, radio. welkom bij jouw nummer 1. ZFM, Zandvoort met Entertainment for You Hallo Fred met Vincent van Dromedans dans jij met mij ik heb een nieuwe single en uh, zou je die even willen draaien dat zou ik super gaaf vinden alle luisteraars, ciao ciao je dan Vincent en dat je trots bent op mij. Zo, zitten we weer op. Twee uur is de centen voor jou. Ik hoop dat u hebt genoten van de muziek in ieder geval. En uh, ook van het weer natuurlijk. Het was prima weer. Hey, en, uh, ja, wil je, je hond uitgelaten hier op het strand? Uh, je weet het. Vanaf 15 april tot en met oktober. Dan is je hond welkom vanaf uh, 7 uur. Dus na 7 uur bent u welkom op het strand. En daarvoor niet meer natuurlijk. Ja, uh, tot, tot, en met, uh, zochtens, eh? tot en met 9 uur ochtends. Daarna niet meer. En uh, vergeet morgen niet uh, de al. Of de bloemenkorso van morgen. Volgende week bedoel ik. Volgende week. <laughs> dus volgende week een bloemenkorso. Uh, geweldig. Uh, prachtig praal weer. En dat is uh, zo vanuit de Bollestreek. Hier de... Uh, Zandvoort, Heemstede. Prachtig zicht altijd. En uh, het belooft heel goed weer te worden. Dus uh, ja, wel een jasje meenemen natuurlijk voor de avond. Hey, ik zou zeggen bedankt voor het luisteren, bedankt voor het kijken. En uh, ja, graag uh, hopelijk uh, tot volgende week. Veel plezier en een goed weekend hè. Aju!